Ik zal u ook uitleggen waarom ik het onbegrijpelijk vind. U bent namelijk met onjuiste feiten gekomen. Die zijn weerlegd door het college. Dat had ik ook kunnen doen. ik ben er zelf bij geweest. Wat u zegt over hoger beroep is bijvoorbeeld volstrekt niet juist. En als u dan vervolgens ook nog insinuaties erbij haalt... had ik dat niet verwacht dat u dat vanavond zou doen. Ik had dat van u niet verwacht. Want insinuaties als de burgemeester is op een herbenoeming uit. U heeft dat erbij gezegd. Ik wil het letterlijk wel herhalen. Anders kunnen we de man nog eens noemen. Dat vindt u belangrijk. Vind ik een verwerpelijke insinuatie. Als u zegt... dat de heer Bluis de andere kant uitkijkt... heeft u het over integriteit. Waar u pal voor staat. Ik ben ermee begonnen dat ik u hoog had staan. En u, u doet dit soort dingen vanavond. Echt, ik snap hier helemaal niets van. En u maakt u volstrekt ongeloofwaardig voor het CDA. Dat vinden wij jammer... Wat we nog goede bestuurlijke ervaringen met u hebben... ook met uw partij gehad, dus. Want dit kan niet. Ik zult absoluut volgens mij bij zinnen moeten komen... en nog eens een keertje tegen mezelf zeggen... wat ik hier nou vanavond uh, voor de bühne heb gebracht... want het lijkt wel een toneelstuk hier. En een heel slechte toneelstuk. Want ik vind het beschamend... Uh, op de manier waarop ik politiek wil bedrijven. Dat zeg ik heel persoonlijk. Ik vind het beschamend dat u op die manier geopend hebt en vervolgens hier een theaterstuk opvoert... waar we als politiek zandvoort een verdomd slecht jaar uitgaan... en een heel slecht vuurwerk verzorgen. Het is echt, vind ik, te gek voor veel woorden. Ik ben begonnen met te zeggen in het begin wat ons standpunt geweest is. Dat was van het begin af aan duidelijk. En uw suggesties, hè, die u ook gedaan heeft... van ze kijken niet, willen niet leren... als dit ons gezamenlijk gedrag is is, vind ik, voor het CDA volstrekt en ook persoonlijk verwerpelijk. Mag u niet doen. Mag u niet doen ten opzichte van, uh, van mij, vind ik. En u heeft het gedaan. Dat doet u vanuit de politieke context. En die politieke context maakt, vind ik, dat het D66 vanavond... veel te ver gegaan is uh, met onjuistheden en insinuaties. En dat vind ik uitermate slecht. En ik had niet gehoopt dat u het op die manier zou doen... En meer woorden, want ik heb bij herhaling ons standpunt gegeven... ook hoe wij aankijken tegen integriteit in deze zaak... wil ik er nu niet meer aan wijden. Een slechte, een zeer slechte avond voor de Zandvoortse politiek. Dank u wel. De heer Kramer, openzet. Ja, voorzitter, er is al uh, heel veel gezegd. Uh, uh, ik wil ook uh, de heer Mettes danken voor zijn pleidooi... want uh, volgens mij uh, zit daar de kern in... Um, het liefst zou je nu willen doorgaan met de ambities van Zandvoort en dit te doen op basis van vertrouwen. Echter na het pleidooi van D66 die in zijn pleidooi niemand heeft gespaard als het gaat onder andere over integriteit en normen en waarden. Juist datgene wat zij hoog hebben zitten. Een vergelijk wat gemaakt is dat deze leden uh, een man vol rotte appels zou zijn gaat mij wel erg ver. Voorzitter, sorry. Uh, de heer van Vermaar heeft wel iemand gespaard. En dat is hij zelf. Uh, dus we hebben gelukkig uh, een gezonde appel in ons minder. Heeft, het heeft hem nachtrust gekost omdat hij niet weet om te gaan met politieke spelletjes. Welke spelletjes? Zijn geweten heeft last. Ik gun hem dat niet. En uh, zeker niet als persoon. Uh, spijtig dat het allemaal is ge gebeurd. Uh, en ik hoop dat wij op een fatsoenlijke manier met elkaar verder gaan. Dank u wel. De heer Bauberg Wilson. Openzet. Voorzitter, dank u wel voor het woord. Uh, voorzitter, we hebben een kwestie gehad. En die kwestie die hebben we meerdere keren in ons midden besproken. Daarbij zijn al van begin af aan conclusies getrokken op basis van veronderstellingen en beeldvorming. Op grond daarvan hebben wij het noodzakelijk geacht om te kijken wat nu de feiten zijn. En ik merk aan het betoog van D66, zowel in het begin als nu nadat het onderzoek heeft plaatsgevonden... dat men vasthoudt aan de eerdere veronderstellingen in zaken integriteit. En voorstellen van 2 1 of je accepteert dat anderen onafhankelijk tot een oordeel komen... en neemt dat oordeel over, of je accepteert dat niet... en vindt dat je eigen idee over integriteit dat aan de anderen kan opleggen. Voorzitter, dat doet men in bewoordingen die niet kunnen. Ik ben het geheel eens met de heer Mettens... die vanavond dat wat mij betreft uitstekend heeft verwoord. Op die manier elkaar uitmaken voor rotte vis, in dit geval rotte appels... dat vindt geen enkele basis in wat er is gebeurd. Wat er is gebeurd is betreuzwaardig. Daar hebben wij onze excuus voor aangeboden. En er staat in het onderzoek precies aangegeven... waar het wel en waar het niet aan schort. En de conclusies van het onderzoek nemen wij over. Ja, voorzitter, wij hebben ervan geleerd. Dank u wel. Dank u wel. Dan ga ik over naar de tweede termijn van het college. Um, als eerste het woord aan uh, burgemeester Meijer als portefeuillehouder... En vervolgens staat er nog een vraag open van mevrouw Van de Veld-GBZ aan wethouder Birelsen. Maar als eerste het woord aan de portfeuillehouder. Mevrouw de voorzitter, leden van de raad, luisteraars thuis, belangstellenden, Ik heb kennis genomen van dit debat en ga daar verder niets meer over zeggen. Dank u wel. Dank u wel. Wethouder Birelsen, mag ik u vragen? Er staat nog één vraag open van mevrouw Van de Veld. Wat zegt u, meneer Heumsen? Ik hoorde de wethouder wat bronnen Was dat voor de microfoon of was dat gewoon een uh, opspeling? Ik heb het niet gehoord. Ik hoorde hem wel iets zeggen... maar ik weet niet of voor wie dat bedoeld was. Dus ik, ik heb het niet verstaan. Maar wethouder Berensen aan u het woord... en de vraag van mevrouw van der Veld... naar aanleiding van het radioprogramma. Ja, ik, ik kan daar heel duidelijk over zijn. Ik heb in het radioprogramma gezegd... Van, dat is niet onze eerste optie. Dat is iets anders dan... Uh, nee, uh, we doen het niet... Uh, uh, zoals ik uh, zojuist al gezegd heb, van, we hebben in het college uh, besproken van laten we eens kijken van, uh, of wij op een, uh, op een uh, minderlijke manier tot een oplossing kunnen komen. En uh, ja, dan zeg ik dus van uh, we gaan kijken van of we tot die minderlijke oplossing kunnen komen. Maar in de tussentijd was al lang binnen het college de besluiting genomen dat we gewoon in de beroep zouden gaan. Dank u wel. Dank u wel. Dan sluit ik hiermee de beraadslaging. En dan ga ik over tot stemming van dit agendapunt. Wie is voor dit voorstel bij hand opsteken? En ik hoor een aantal stemverklaringen. Voor zijn de fracties van OPZ, CDA, GroenLinks, Partij van de Arbeid en VVD. Tegen zijn de fracties van... We zijn met de stemming bezig uh, de heer Deen. U stemt over het raadsvoorstel de raad en gemeente Zandvoort gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders besluit het rapport van Bing van 19 november 2018 en het collegebesluit van 11 december 2018 voor kennisgeving aan te nemen. Punt 2 aanbeveling 8.1 laatste alinea en 8.2 van het ondereengenoemde rapport over te nemen... en de werkgroep Lerende Raad te vragen hiervoor een voorstel uit te werken. Um, ik, blij, ik ga ervan uit dat de fracties zoals die net voor hebben gestemd... weten dat zij voor dit punt hebben gestemd. Zij knikken, dus dan gaan we uit wie heeft tegen dit voorstel gestemd? Bij hand op steken. Dat zijn de fracties van GBZ, PVV en D66. Dan waren er stemverklaringen. Mag ik de handen zien voor de stemverklaringen? Kort alstublieft, de heer Berg, openzet. Ik euh, wil de heer Elgebali en meneer Metters bedanken voor hun inbreng. Dank u wel, de heer Bouwberg-Wilson, openzet. Voorzitter, in het raadsvoorstel staat voor kennisgeving aannemen. Dat lijkt mij niet de bedoeling, want dan doe je er verder niks mee. Ik euh, wil voorstellen gestemd te hebben voor kennisneming aan te nemen. Dank u wel. De heer Elgebali, GroenLinks. Ja, voorzitter, heel kort. Uh, wij willen graag door met het besturen van deze gemeente... en hebben daarom voor, deze, uh, voor dit raadsbesluit gestond. Dank u wel, mevrouw Van der Veld, GBZ. Ik zou graag willen dat u uh, noteert dat GBZ geacht wordt... wel voor het tweede deel van het voorstel te zijn. Dank u wel. Dan is dit voorstel aangenomen. Dan schors ik de vergadering in verband met een wisseling van de voorzitter. Dank u wel. Ik heropen de vergadering. Ik dank mevrouw Geurenson voor het waarnemen van het voorzitterschap en ik schors de vergadering voor ongeveer 10 minuten. Ik heb namelijk behoefte om even af te koelen. Dank u wel. good, it's like playing with a local. you're a loose cannon. July second. What was that? Just... Just... Electricity. from the clock and cut quite severely is this my world I no longer recognize I'm hearing common words common expressions but nothing is common sleep amidst the slaughter Why would they vote in favor of their own defeat Get out to the world another case to be eulogized I'm breathing They can't Dames en heren, ik heropen de gesorste vergadering. Ik verzoek de raadsleden te gaan zitten. Ik constateer dat het kwart over tien is. Met enige goede wil, als u zich echt tot de hoofdlijn begrenst... en dan heb ik het niet over de geluidsnormen... dan komen we toch een eind. Uh, en als u vindt dat ik niet afgekoeld genoeg ben... of wat dan ook en daarmee uw positie niet voldoende intact houdt... dan hoor ik dat graag. Want ja, ik ben ook een mens... Dus spreekt u mij daar vooral gewoon vrijmoedig op aan, dan kan ik meedenken. Ja? Wij gaan naar agenda punt 10, aanpassing algemene plaatselijke verordening in verband met geluidsnormen. Meneer Hendricks, doe ik het nu al niet meer goed? <lacht> Dit is een <lacht> grapje hopelijk hè? Gelukkig voorzitter, anders had ik ja. uh, Nee, voorzitter, punt van orde, want het is uh, inderdaad zoals u terecht al aangaf al kwart over tien. We hebben nog best een volle agenda te gaan met ook best wel wat zware onderwerpen die denk ik best wel wat discussie uh, gaan uh, vergen. Uh, we hebben in het verleden ooit een standaard eindtijd van om en bij de 11 uur gehad. Maar uh -huh. we hebben deze week ook geen reservedatum meer. Dus mijn well, vraag is of het college well. misschien kan aangeven welke punten we echt vandaag moeten. We hebben wel of een is... reservedatum. Oh, ik zag net in de agenda niet staan. namelijk. Donderdag. Dus als u dat wilt, dan uh, ik maak ik mijn agenda vrij. Uh, maar ik hoor ook wat u zegt. Uh, kijk, ik denk dat uh, de belastingrestributies 12 moet echt de najaarsnota lijkt verstandig even hardop met u denkend en volgens mij zit er op de grond exportaties een jaarlijkse verplichting maar dan kijk ik de wethouder even aan dus u zult niet al te gek veel ruimte we kunnen even praktisch gesproken ik praat even hardop tegen u aan allemaal zeggen dat agenda punt 11 naar achteren gaat dat zal wel iets tijd vragen maar ook dat zou heel compact kunnen want agenda punt 11 is een zienswijze aan het college meegeven Waarbij u zelf, denk ik, ook een dienst bewijst door die heel bondig te houden. Ik hoor dat u er versmult, meneer Berg, van mijn voorstel. Hartstikke fijn. Zullen we eens even kijken of we in die richting kunnen gaan komen? Dan hou ik voorlopig elf even in de lucht. Want de andere moet echt. En ik ga u echt helpen. Ja, bijvoorbeeld, maar voor bijvoorbeeld de, de naarsnota hoeft het weer niet per se en zo zijn er... Um, dat is voor de verdere verwerking wel prettig denk ik. Maar goed, het is... Het, het, we gaan gewoon kijken Hebben waar we voorzitter. Heb een eindtijd, ja, wat mij betreft... Uh, 20 over 11, half 12. En dan, dan geef ik echt hier het licht uit. Oké, okay, dank u wel. Dan is het buiten het geluid ook uit, waarschijnlijk. Ik zit er 11 als laatste. Goed. En hoe langer u over de proces praat... hoe minder tijd u zelf krijgt. Ben ik helder genoeg? Goed. Nee, dit is geen dreigen. Dit is een feit. 10. Aanpassing APV. Meneer Baber-Gilson, u wilt vast het woord. Ja, dank u wel, voorzitter. Uh, in aanleiding van de commissiebehandeling van dit onderwerp... Uh, is er een, uh, gesprek, heeft er een ples, gesprek plaatsgevonden met de heer Flo van de Omgevingsdienst Eimond. Uh, u hebt daar ook een uitnodiging van ontvangen per mail. De heer uh, Hans Drommel die is bij dat gesprek aanwezig geweest. En eigenlijk kwam uh, de benadering van de Omgevingsdienst uh, op het volgende neer. Men zei, kijk, op een moment je die waarden zoals die nu zijn voorgesteld uh, uh, opneemt... dan heb je in de woning... Een, een, een wettelijke grens die je niet overschrijdt. Die wettelijke grens is 50 dba. En alles wat daar dan beneden komt... dan hoeft u niet bang voor te zijn dat daar ernstige dingen mee gaan gebeuren. Want ja, dan wordt namelijk de onduldbare overlast wordt nooit bereikt. De benadering van onze kant was een andere. Namelijk, eh, wij lazen in de stukken... op het moment dat DBA en DBC meer uit elkaar gaat lopen dan 10 dB... dan wordt dat als hinderlijk ervaren. En o oh jee, op het moment dat je dan geen eh, afspraak maakt... voor een verhouding tussen die twee... dan kun je in de praktijk mogelijk tegen overlast aanlopen die je niet wilt. Nou, ik denk dat we eh, op basis van de insteek van de omgevingsdienst hen dat voordeel van de twijfel moeten geven. En ik stel dan ook voor om uh, gedurende 2019 het onderzoek op basis van de voorgestelde waarden voor te zetten. Uh, metingen te doen, die samen met de ondernemers en bewoners te bespreken... en de resultaten daarvan op te tekenen en die in deze raad uh, te bespreken... om te kijken of we nou wel of niet daar nog verdere consequenties aan moeten verbinden. Dank u wel, voorzitter. Dit is mijn voorstel. Ik kijk rond. Wilt u dat de portefeuillehouder daar kort en bondig op reageert? Of zegt u... Uh... <laughs> Meneer baber Wilson zegt ja. Mijn voorstel zou zijn dat we hem zo vastleggen... en dan bied ik u aan na ongeveer anderhalf jaar... want heb je iets langer nodig om daar gewoon eens te evalueren. En mocht ik tussentijds signalen krijgen... dan kom ik eerder op de lijn. Wat vindt u daarvan? Dat... dat is een harde toezegging. Dat lijkt mij een heel redelijk voorstel, voorzitter. Dank u wel voor daarvoor. Meneer Metters. Kort en waarom anderhalf jaar is één jaar seizoen niet voldoende... Ik wil even de tijd hebben om iets langer dat gewoon te doen. Dat is een beetje een gevoel wat ik u nu teruggeef. En ik denk echt, eh, met de toezegging dat als ik tussentijds signalen krijg dat het niet werkt, kom ik eerder bij u terug. Want dan heb ik u volgens mij bediend en in positie gehouden. Meneer Hermsen. Ja, we zijn het eh, eens met de toestemming. We zijn erg blij dat onze motie verwerkt is in, uh, in de APV en we danken u daarvoor. Dank u wel. Kunnen we tot stemming overgaan? Goed. Bij hand opsteken graag. Wie is voor het raadsvoorstel aanpassing APV in verband met geluidsnormen? Ik constateer dat dat unaniem is. Goed, dan is het volgens mij aangenomen, mevrouw de Grafier, of niet? Zeker. Dan gaan wij naar agenda punt 12. Dat zijn de belasting- en retributieverordeningen 2019. Daar is uitleg nog op geweest, een nadere informatiebrief. Mijn beeld uit de commissievergadering is dat u het eigenlijk wel met alles eens was... Zij het in andere bewoordingen. En de PVV heeft een motie hondenbelasting ingediend. Willen zij die terugtrekken gelet op het tijdstip en later indienen? Of zeggen ze nu behandelen? Meneer Van Tichelen. Uh, dank u wel voorzitter. Uh, uh, nu behandelen. Ik kan eventueel mijn betoog dat ik hier op schrift heb staan uh, ja, in korte. Ik, ik, ik, ik wil u niet afkappen of wat dan ook. Maar er zit geen tijddruk op. Ik, ik koppel nu terug wat de raad aan mij terug gaf net. Dus je kan hem ook in januari neerzetten. En want hij komt toch niet in de verordeningen, dat heeft u zelf al geconcludeerd. Gewoon heel praktisch. Ik wil u niks ontzeggen. Maar ik probeer tijd te winnen. Uh, voorzitter, uh, met betrekking tot uh, de tijd die wij het college wilden geven... ...die is dusdanig ruim dat uh, januari ons ook uitkomt. Geen probleem. Goed. Dank u wel. Dan is die motie hiermee uh, van tafel. Maar niet af. U dient hem opnieuw in. Nee, we zullen via de agendacommissie hem opnieuw laten plaatsen. Dat beslist natuurlijk de agendacommissie. Dat snapt iedereen. Hè? Maar ik vermoed dat daar wijze mensen in zitten die uh, dit gebaar voor u zeer waarderen. Daarmee is die motie eraf. Uh, Anderen nog in eerste termijn. Want u heeft in de commissie uitgebreid de kans genomen. Wie? Niemand? Mag ik hem dan in stemming brengen? Ja? Goed. Bij hand opsteken wie is voor het vaststellen van de belasting- en in 2019. Bij hand opsteken graag. Voor zijn de fracties van alle partijen in deze raad. Dat is unaniem. Voorzitter, met stemverklaring. Stemverklaring. Meneer Hermsen, bonden graag. Ja, dat zit met name in de OZB. We vinden eigenlijk gewoon te veel geld kosten. Goed. Helder. Dank u wel. Meneer Algebari. Ik sluit hem bij de woorden van de heer Herms aan. Ik vind het veel Ik hoop dat u bondig bent. Dank u wel. Andere nog? Nee? Wij gaan door met agenda punt 13. De najaarsnota 2018. Uh, u heeft in de commissie aangegeven dat het een bespreekstuk is. Dat is natuurlijk ook de manier en het onderwerp... om ook een politiek debat hier te voeren. Dus wie ben ik dan om te zeggen dat dat niet mag? Want dat durf ik u nu niet meer voor te stellen... Maar we hebben iets tijd gewonnen. We gaan... Een, uh, mevrouw van der Veld. Wilt u op de inhoud ingaan? Ja, of, want, ik, was want nog niet, ik heb namelijk een amendement hier liggen. Dus. Ik, heb hem, uh, ik was nog niet zover om okay. u al in eerste termijn nou, te geven. Ik zie hem geven. hier dus nu niet staan, vandaar. Ik wil even... Uh, nee, hij staat daar niet. Het is dus goed dat u dat zegt... Ik wilde even zeggen, er zijn nog vragen recent gesteld en beantwoord door het college. Dat zit allemaal bij de stukken. Mevrouw Van der Veld, u noemt het woord abonnement. Um, even kijken. En dat gaat waarschijnlijk over de jaarrekeningen. Even uh, excuses, over de rekenkamer. Ja. Um, en mevrouw de griffier, um, Ik heb namelijk wel een abonnement voorbij zien komen op papier, maar niet digitaal. We gaan gewoon even het rondje doen en we beginnen bij u mevrouw Van der Veld. En als u wilt dient u hem dan in. Ja, en dan gaan we het rondje even doen. Ja, dank u wel. Um, over de najaarsnota. Um, ik, ik hoor mezelf nog zeggen dat ik zo blij was met de uh, programbegroting voor 2019. En ik ben nu een stuk minder blij, zo niet behoorlijk verdrietig aan het worden. Maar ja, uh, de gemeente kan daar zelf natuurlijk ook niet alles aan doen. Um, ja, het is een gegeven feit. Wat betreft eh, wat vergeten is te behandelen in de commissie... waar we gewoon overheen ja, hebben gekeken met z'n allen... daar wilde ik toch wel even wat over zeggen. dat heeft te maken met het budget van de Rekenkamer. Daar hebben we dus niet over gesproken. En eh, daar wordt een vraag in neergezet die ik in dit amendement heb verwoord. Dus ik ga meteen door naar het amendement. Omwille van de tijd laat ik het uh, eerste gedeelte vallen. Daar staat overwegende dat. De Raad de mogelijkheid heeft om bij het besluit over de na, najaarsnota... niet benutte budgetten uit 2018 over te hevelen voor besteding in het jaar daarop. De Rekenkamer Zandvoort in zijn brief van 30 november... voldoende motiveert waarom het niet benutte deel van zijn onderzoeksbudget... 2018 naar 2019 zou moeten worden overgeheveld. Het gaat om afgerond 9.000 euro van het jaarbudget van 23.500 euro. De rekenkamer, uh, de, de rekenkamer Zandvoort verder pleit voor een meerjarige constructie... met betrekking tot zijn budget. Besluit, het ontwerpbesluit als volgt aan te passen. Bij besluitpunt 9 toe te voegen onderzoeksbudget Rekenkamer... ten bedrage van 9.000 euro... En het tweede besluit in een raadscommissie te overleggen over de mogelijkheden van een meerjarige constructie met betrekking tot het onderzoeksbudget van de Rekenkamer. Dank u wel, mevrouw Van Veld. De, het abonnement is inmiddels op raadsnet gezet. Dus als u vervest, dan knalt u zo voor uw ogen open. Uh, zijn er vragen ter verduidelijking? Oké, okay, nee, het abonnement. <laughs> Zullen we dan de eerste termijn rondgaan? Ik geef de fracties belangst, meneer Kramer. Maak een rondje zo. Ja, voorzitter. Um, ik zal proberen een gedeelte niet te noemen, maar. De goede gezondheid van de gemeente Zandvoort financieel is door diverse recente ontwikkelingen afgenomen en staat nu onder druk. Het is niet altijd even duidelijk hoe deze onder druk staat, want de wethouder is daar, zeg maar, wisselend over als je hem hoort in interviews. Maar in deze tekst staat het duidelijk geschreven. U wijst daarop, eh, daarbij op de ontwikkelingen en risico's eh, die onder andere nog niet in het meerjarig kader zijn eh, meegenomen. Dat had natuurlijk wel moeten gebeuren om ons een goed beeld te geven. Dat sommige ontwikkelingen en risico's nog niet zijn te kwantificeren is lastig, maar maakt het eh, naar ons inziens niet onmogelijk desnoods dan maar een stelpost opnemen. Voorzitter, een aantal in het oog springende ontwikkelingen uit deze nota zijn voor OPZ... het ophogen van de voorziening grondexploitaties. De bijstelling leidt tot een extra kostenpost van 1,7 miljoen... en doet een fors eh, beslag op de strategische investeringsagenda. U geeft voor deze forse extra kostenpost als argument... dat in de eerdere vastgestelde grondexploitaties... niet alle disciplines die nodig zijn om een grondexploitatie tot uitvoering te brengen... ...en dat de interne uren niet waren opgenomen. Mijn vraag is, waar bleven deze interne uren in het verleden? Binnen welk mandaat handelt dit college bij de diverse greksen? Met name ook 1,7 miljoen uh, als extra kostenpost. Uh, in hoeverre is er uh, mandaat voor, voor dit college? Uh, namelijk de raad moet nog besluiten en in hoeverre zijn deze gecalculeerde plannen realistisch en zijn de voorzieningen ook terug te verdienen op termijn. Een ander in het oog springend uh, is de overschrijding van 140.000 euro waarvan 20.000 euro voor 2019 voor het opstellen van een eindafrekening en garantiewerkzaamheden op, op het Venemaplein. 20.000 euro voor het opstellen van de eindafrekening en garantiewerk is naar mening van OPZ nogal fors ingeschat. Bij een gemiddeld uurloon van 65 euro eh, zou dat eh, 300 man zijn. Dat is nogal wat om eh, wat facturen bij elkaar eh, te pakken en eh, die vervolgers eh, voor te leggen. Um... Bij een krediet van 810 is dit een overschrijding van 17% van het beschikbare krediet. We mogen er toch van uitgaan dat wij soortgelijke werkzaamheden beter in de hand hebben dan in dit geval. Dan als laatste voorzitter de actualisatie van het investeringsplan. Alleen voor 2018 wordt nu een voorstel van 30.000 verwacht. De overige jaren 2019 tot en met 2022 staan op nul. OPZ blijft, net als in de commissievergadering, sterk twijfel hebben over de investeringsplannen en dat alleen voor 2018 een voordeel van 30.000 wordt verwacht. Als wij naar de te plegen investeringen 2018 en 2019 kijken, dan is een aantal investeringen in 2018 en ook in 2019 door het tijdsverloop in de jaren al niet meer realiseerbaar. Het is daarom niet reëel om voor 2019 en verdere jaren de onderuitputting kapitaalslasten op nul te zetten. Voorzitter, al met al veel stof tot nadenken en de vraag voor nu is... op welke wijze kan de gemeenteraad beter een vinger aan de pols houden? Voor de toekomst is de toezegging van de wethouder uit de commissievergadering al een verbetering... door de voorjaarsnota, begroting en najaarsnota beter op elkaar af te stemmen. Dank u wel, voorzitter. Dank u wel, meneer Kruijmer. Meneer Metters. Ja voorzitter, dank u wel. Uh, in de commissie hebben wij er uitgebreid gesp over gesproken. Het CDA die uh, zal de vinger aan de pols houden als het gaat om de financiën. Want zoals de vorige spreker dat ook zei, die uh, kunnen onder druk komen te staan. Tegenvallers zijn duidelijk, er zijn er een paar genoemd. Ik kan er nog meer noemen, dat doe ik niet. Dat betekent dat deze raad dus uh, voor keuzes komt te staan en dat is volgens mij een hele mooie uitdaging. Uh, tot slot wil ik uh, wel even zeggen, ura, voor het feit dat de voetgangersoversteekplaats aan de Koper-Passarel er, er komt, als ik het goed gelezen heb. Ik dank u wel. Dank u wel, meneer Minister. Dus meneer Algenbarien. Ja, voorzitter, ik ga het heel kort houden. Ik heb in de commissie al heel veel over gezegd, en zeker over de OZB. Wij zijn uh, niet erg blij met die maatregel. We bestrijden hem ook ten zeerste. En zullen dat ook altijd blijven doen. We zien de, uh, gezien de tijd dat, uh, dat we hier niet een heel debat over gaan voeren. Nogmaals, roep ik de partijen op om af te zien van een gele. ...teruggang naar een bepaalde situatie rondom de OZB. Ik vind het voorstel van het college omtrent dit stuk... ...bij de jaarrekening kijken of we geld aan de burgers terug kunnen geven... ...een hele goede. Ik hoop dat andere partijen tot dat één keer gaan komen... ...en zal dan ook totdat dat moment gekomen is... ...altijd over de OZB blijven beginnen. Helaas gaan we nog steeds mee door. Maar uh, wat ons betreft stoppen we ermee. En is het een hele mooie najaarsnota waar we wel mee doorgaan. En wij het college voor deze najaarsnota. Dank u wel, meneer. <coughs> Dank u wel, meneer Algebaanlie. Mevrouw Koper... Ik zal het proberen kort te houden, maar als ik sneller ga praten dan, uh, dan lukt het denk ik niet. Er is uitgebreid uh, gesproken in de commissie over de najaarsnoten en de, dat de systematiek verandert... Dat dat vinden we een uitstekend uh, voorstel. Uh, en dat we vinger aan de pols proberen te houden, dat lijkt me niet meer dan logisch. En dat de wethouder van Financiën pleidooi voert voor behoedzaamheid en bewaken van grenzen. <coughs> dat betaamt een hoede van de Financiën natuurlijk ook. Het is met elkaar moeten we die grenzen uh, bewaken. En wat mijn collega over OZB schrijft... Uh, uh, Ondersteun ik ook. Wij gaan akkoord met het voorstel en we zullen onze ambitieuze doelen en keuzes en de grenzen die daarbij horen, moeten we met elkaar goed bewaken. Dank u. Dank u wel, mevrouw Koper. Mevrouw van der Veld. Oh, dank u. Ik had al. Ja, dat is waar. Ja. Dank u wel. Uh, meneer Van Tichelen, meneer Deen. Dank meneer u wel, Deen. voorzitter. Ja. Um... Ja, er is al in de commissie veel over uh, gesproken. Op onze vragen zijn gewoon nog geen antwoorden beschikbaar. Uh, daar wachten wij op. Wij uh, herhalen nog even de voor ons drie belangrijkste punten uit deze najaarsnota. Uh, we maken ons enorm veel zorgen over de kosten aangaande de warmtetransitie. Dat is bekend. Uh, alleen de kosten zijn nog niet bekend, dus daar kunnen we verder nog niet zoveel over zeggen. Onze zorgen uiten wij wel. Uh, ook uh, over de paragraaf duurzaamheid geldt voor ons hetzelfde. En wij wachten nog op, eigenlijk op een antwoord op de vraag... Uh, zoals we die in de commissie ook uh, hebben gesteld. Waar daar nou iets moet voldoen om het predicaat duurzaam te krijgen... Want dat is wel voor ons belangrijk, dat antwoord, om inhoudelijk straks uh, de discussie te kunnen voeren daarover. En uh, voorts hebben wij nog uh, interesse in de ontwikkelingen van het uh, VVV en de daaraan hangende subsidie. Maar ook dat komt later in de nood dat voorschijn is ons verteld. Dus op dit moment hebben wij verder geen vragen. Wel uh, zou ik het op prijs stellen als uh, de heer el niet elke vergadering weer over de OZB gaat beginnen. En zijn verlies gewoon neemt. Dank u wel. Dank u wel, uh, meneer Deen. Meneer El Gabali gaat u nu al beginnen? Gaat u verder. Uh, ik wil alleen aantekenen aan dat ik de heer El Gabali ben in het El -Kabali. <laughs> <laughs> Dank u wel. Meneer Hermsen. Ja, voorzitter, dank u wel. We hebben als een nabrander toch nog een aantal vragen gesteld. We zien toch wel een enige een, uh, zorgwekkende ontwikkelingen zeg maar, op de ambtelijke samenwerking met de gemeente Haarlem. Uw sport is misschien niet geheel onbekend. Maar we zien een aantal verschuivingen zeg maar, van het begrotingsjaar 2018 naar 2019 die we niet geheel kunnen plaatsen. Daar zit onder, onder andere zeg maar, de invoering in de Omgevingswet van 100.000 euro. We hebben daar al wat gezegd over de verstandsverhouding en de verhouding zeg maar, van 1 tot en met 10 met de gemeente Haarlem. En verwachten ook dat het niet meer dan 60.000 euro zou moeten zijn. Maar wat ons bovenal heel erg opvalt, en u kunt het gewoon terugzien op de gemeente Haarlem in de decemberrapportage die nu bekend staat. Ik zie de VVD ook knikken, maar we hadden ongeveer een soortgelijke vragen, Dus ik hoop niet dat ik veel wegkaap voor ze. Maar misschien dat jullie nog wat anders heeft. Wat ik daarin zie, is dat, we, dat eigenlijk de gemeente Haarlem uh, winst maakt. Op onze uh, samenwerking. Is 251.000 euro in 2016, en iets van 260.000 euro in 2017. En misschien dat ik die jaren door elkaar haal, maar het komt daar ongeveer op neer. Daarnaast zie ik een, een verschuiving zeg maar, van het GVVP van 48.000 euro naar die invoeringswet die eigenlijk gewoon 60.000 euro zou moeten zijn, in mijn ogen. Dus ik zou ook dat u willen toegeven om dat dan ook te doen. Want dus zij geven ook niet zoveel uit en hebben eigenlijk al uh, zoveel mogelijk gedicht in die 600.000 euro die zij gaan uitgeven. Mm -hmm. uh, en daarnaast ook nog iets over de deursportlocatie. En ook dat zin, mij eigenlijk niet, omdat wij daar ook ambtelijke uh, ondersteuning voor hebben overgeheveld. Dus ik vraag me eigenlijk af gezien de 2,5 miljoen die wij het ondertussen al hebben uitgegeven... die eigenlijk in het, in het transitiebedrag, wat eigenlijk ook naar de Raad zou, zijn, ga, zou gaan... Uh, om daar verder te verdelen en niet te doen om allerlei ambtelijke, extra ambtelijke inzet... die tegen een veel te hoog bedrag wordt ingehuurd naar mijn ogen... of u niet gewoon te gemakkelijk die onderhandelingen bent ingegaan. Want als ik het zo zie, gaan we bijna 3,7 miljoen euro uitgeven... plus nog meer vanwege ambtelijke ondersteuning in mijn ziens uh, veel te veel geld en niet hetgene wat we beoogd hadden met de ambtelijke samenwerking. Dus daar graag uw antwoord op. En daarnaast uh, viel het mij op in de media dat de, uh, dat de jeugd. want dan hebben we hebben toch over overheveling. dat de jeugdraad het zwemmen te duur vindt in Zandvoort. En hun complete budget van 2000 euro daarin heeft gestoken. En dat vind ik zorgwekkend. Als we iets moeten kunnen in Zandvoort, dan lijkt me dat zwemmen. En ik zou het heel erg op prijs stellen als het college opnieuw gaat nadenken of het budget van het, van het, van de jeugdraad dan wel niet. Uh, wordt overgeheveld uh, om het zwemmen gewoon goedkoper te maken... en ze nog een keer laten beraden over wat echt nodig is uh, in Zandvoort voor de jeugd. Uh, en ik ben, Daarnaast ben ik daar bereid voor, want wij krijgen ook een uh, verhoging, uh, heb ik uh, vernomen. Ik weet niet wanneer die komt, ergens in januari ongetwijfeld... met terugwerkende kracht uit het gemeentefonds. Beetje op broekzak. Maar om dan die verhoging van de raadsleden te stoppen in, uh, in het uh, budget van, uh, van de jeugdraad. Maar dat is meer een gevoelskwestie. Ik ga niet over de portemonnee van een ander. En daarnaast een zeer sympathiek een motie, wat een motie volgens mij, een amendement voor de rekenkamer. Op het moment dat het budget niet volledig benut moet, zou ik het heel fijn gaan vinden als dat inderdaad overgaat. En wij zullen die dan ook steunen. Dank u wel, meneer Hems, VVD. Meneer Hendricks. Dank u wel, voorzitter. En in het kader van onverwachte gebeurtenissen vind ik het toch heel fijn om te constateren... dat we inmiddels met D66 een bondgenoot beginnen te krijgen over de ambtelijke fusie. Daar ben ik erg blij mee. Uh, voorzitter, want deze najaarsnota ligt ons uh, zwaar op de maag. Um, we hebben moeite met relatief grote wijzigingen... en eigenlijk ook met het hoge tekstgehalte in deze najaarsnota. En wat ons betreft zou die in het vervolg eigenlijk beperkt moeten blijven... tot gewoon een financiële stand van zaken van het lopende jaar. Um, en daarnaast is het vervelend dat die heel positieve stemming van tijdens de begroting... dat die zo is omgeslagen. En het is bijzonder jammer dat sommige partijen hier maar ook de wethouder zelf af en toe de schuld daarvan met name geven... of de nadruk daarin met name leggen op de uh, inflatiecorrectie... die niet doorgaat bij de OCB. En dan snap ik nog dat politieke partijen ter linkerzijde... hun uh, politieke standpunt willen herhalen. Dat, dat mag ook allemaal. Het is onterecht, maar dat mag. Maar voorzitter, van een wethouder verwacht ik een, een andere houding. Meneer Hendricks. Ik was even wat aan het opschrijven, maar het blijkt dat meneer Mettens een interruptie... Ja, het moet toch even... U heeft van mij dat woord. Ik zal het ook niet gebruiken, niet gehoord. En u gebruikt het nu, meneer Hendricks. Wij hebben heel andere argumenten aangegeven waarom wij vinden dat er tegenvallers zijn... en dat we dus behoedzaam moeten manoeuvreren. Dat woord wil ik niet gebruiken, maar u gebruikt het nu zelf weer. En dat geldt niet voor het CDA. Wij zien een heleboel andere aspecten die financieel vragen om het maken van keuzes. Dat is mijn opmerking naar leiding van uw betoogje. Nee, Hendricks. Dank voor deze toelichting. En, uh, ik refereerde ook meer aan inderdaad, de partijen ter linkerzijde... zoals GroenLinks en Partij van de Arbeid... die het uh, echt nadrukkelijk, wel nadrukkelijk hadden over de OZB-verlaging. Uh, uh, ver, um, dan snap ik nog dat politieke partijen zo'n punt uh, willen maken. Maar uh, wij huren hier wethouders in... niet om politieke standpunten te verkondigen... maar om beleid van deze gemeenteraad uit te voeren. En dan verbaast mij dat de wethouder keer op keer... die OZB-verlaging blijft noemen als een, uh, een probleem. Um, in dat kader um, legt de wethouder in zijn beantwoording het amendement ook verkeerd uit hij suggereert daar dat, dat we per jaar willen gaan kijken of die inflatiecorrectie geschrapt kan worden en de kern van de discussie die we hier in de raad bij de begroting hebben gevoerd ook in de schorsing hierachter hebben gevoerd was juist dat wij niet willen dat er per jaar wordt gekeken of het mogelijk is maar dat we kaderstellend in totaal naar 450.000 euro lastenverlichting gaan om die verhoging uit 2014 terug te draaien Um, de invulling van de wethouder bij die beantwoording voldoet daar niet aan... en geeft, geen duidelijke, geeft niet duidelijk aan dat dat eindbeeld van 450.000 euro... ook daadwerkelijk wordt gehaald, gehaald, of wanneer. En dan wil ik ook graag namens de overige partijen... dus namens, ook namens PVV en OPZ hier herbevestigen wat wij bedoelen met het amendement... namelijk dat kaderstellend binnen de meerjarenraming... voor 450.000 euro de OCD-opbrengsten verlaagd worden. En dan hoop ik, voorzitter, dat we hier niet allerlei moties weer over in hoeven dienen... Voor mij kan de wethouder toezeggen dat deze duiding van de motie duidelijk is overgekomen... en dat hij in toekomstig PNC-documenten dat ook daadwerkelijk mee kan nemen. Daarnaast, voorzitter, is die nadruk op de OZB-verlaging een, een voorbeeld van framing en een gezocht argument. De, de voorgaande spreker van D66 had het al aan, maar waar de daadwerkelijke kostenproblemen zitten is in de ambtelijke fusie met Haarlem. Die ambtelijke fusie kost geld, veel geld en meer geld dan begroot... En zo kort na de invoering al. En het kost zodanig meer geld dat de VVD zich begint af te vragen of al deze extra investeringen, of we met al die extra investeringen die we nu in de Haarlemse organisatie doen, niet beter een eigen organisatie hadden kunnen optuigen. Een mooie vraag voor de evaluatie van komend jaar, of althans die we komend jaar gaan voorbereiden. En in dat kader um, vind ik ook de decembernota die de Haarlemse gemeenteraad onlangs heeft vastgesteld voor ontrustend. Inderdaad, de gemeente Haarlem is van plan om flinke winst te maken op de ambtelijke fusie met Zandvoort. En gaat voor ruim een halve ton boven de uh, bestaande projectbudgetten extra aan ons factureren. Een half uur. Een half, miljoen. Ja. Oh, ja, half Ja, ik wilde het vijf ton en een half uur tegelijk zeggen. en Dat ging inderdaad niet helemaal goed. Uh, dank. Uh, maar inderdaad, fors hogere kosten via de projecten uh, doorbelasten, We komen daar straks bij de geks uh, ongetwijfeld uh, op terug. Maar dat is een enorm risico. En ik verwacht uh, dat het college daar scherp op gaat sturen... ...en waar nodig ook assertievere houding in zal nemen tegen de gemeente Haarlem. En die mis ik nu af en toe. Voorzitter, in dat kader een aantal concrete vragen en opmerkingen over de besluitpunten. Want bij besluitpunt 6 uh, wordt, worden wij verzocht om een aanvullend krediet van 140.000 euro... ...per direct beschikbaar te stellen voor de afronding van het project Venema Plein. En voorzitter, wij zijn erg benieuwd naar de kosten die hieruit worden betaald. Graag uitgesplitst naar ambtelijke uren en ook externe kosten op uh, detailniveau. Bij besluitpunt 7, daar hebben we ook moeite mee, is het krediet van 1,8 miljoen zijn de uh, uh, voorheen voor, voor budget in exploitatie ter beschikking stellen voor de investeringen in de openbare ruimte LDC. Wat gaan we daar doen? Omdat heel veel zaken met openbare ruimte natuurlijk nu al in de huidige begroting van spanenlanden staan. Dus wat is hier nieuw? En ook hier zijn het ook weer extra ambtelijke uren of ambtelijke inzetten die hier worden gefactureerd. Besluitpunt 8 uh, is het transitiebudget van 1,1 miljoen uh, te onttrekken aan de algemene reserve. ter verdere besteding in het begrotingsjaar 2018. Voorzitter is de VVD het absoluut niet mee eens. Om redenen net al toegelicht door D66. Um, maar ook omdat het echt forse bedragen zijn die we tot nu toe al uh, hebben betaald aan die, uh, aan, vanuit het transitiebudget. Uh, bij besluitpunt 9 een aantal budgetoverhevelingen ook weer de vraag bij het gemeentelijk verkeers- en vervoersplan. We hebben bij het uitvoeringsprogramma en ook bij de voorjaarsnota die daaruit eh, volgt al geld ter beschikking gesteld voor dat GVVP. Dus de vraag is waarom is het nu deze budgetoverheveling nodig? Halen we de oorspronkelijke planning van ten tijde van de, het uitvoeringsprogramma, halen we die planning nog? Um, ja, voorzitter. De invoering van de Omgevingswet, daar vraagt u 100.000 euro voor. Nou, in de gemeente Haarlem stelt in totaal 600.000 euro ter beschikking. Dus dan zou je in lijn daarvan zeggen dat 10% daarvan 60.000 euro is. En zelfs dat zou je nog wel over kunnen discussiëren... of het nou echt zoveel meer moeite kost om voor twee besturen dit uit te werken. Maar goed, die discussie gaan we niet eens aan. We houden het gewoon met 1 op 10. Maar meer dan uh, 60.000 euro is hier dus echt een onacceptabel uh, bedrag. Bij de deurspotlocatie zelf dezelfde vragen als die D66 stelde. We hebben een medewerkersport, hebben wij overgedragen. Dus waarom kan dit extra geld hier nou voor nodig zijn? Um, Ja, voorzitter, um, we merken nu al bij, deze, al bij deze concrete punt... dat we graag in het vervolg bij andere projecten... veel meer inzicht zouden willen hebben. Standaard over um, de uren die worden geschreven op projecten... en voor welke taken dat is en wat dat uh, kost. Daar zouden we graag op een vorm nadere uh, structurele onderbouwing willen hebben. En over structurele onderbouwing gesproken, voorzitter... Uh, ik noemde net al even dat uh, transitiebudget. Ik dacht dat u als portefeuillehouder ooit heeft toegezegd... dat daar kwartaalrapportages over zouden komen... Of halfjaarrapportage jaar hoor ik in mijn oor. Um, die hebben wij gemist, klopt dat? En dan zou ik graag, voorzitter, u in overweging willen geven... om ook het woord te geven aan mijn heer Drommel... die nog een aanvullende vraag heeft. Dank u wel, meneer Hendricks. Volgens mij zijn we rond. Klopt dat? Nee. <lacht> Soms haal ik een grapje uit, meneer Drommel. Ik begrijp dat u een aanvullende vraag wilt stellen. U heeft het woord. Ik gun u natuurlijk met van harte dat soort grapjes. Eh, voorzitter, hartelijk dank voor het woord. En u heeft al eerder gehoord dat ook, de VV, eh, ook van de VVD... dat dit stuk goed en prettig leesbaar is. Je gaat er ook vanuit dat dit niet de enige reden van het lezen is. Maar dat de gelezen informatie klopt. En je dwingt tot wat verdere verdieping. Immers, daar spant het college zich voor in. Mag ik verwachten. Zo lees ik op bladzijde 18 dat een aantal statushouders buiten het project om een betaalde baan in de gemeente heeft gevonden. Prachtig, meende ik. Een groot succes wellicht. Een aantal heeft een betaalde baan gevonden, op eigen kracht. Ik word tot verdere verdieping gedwongen en vraag u hoeveel. Uw antwoord is geen. Dus eerst zegt u een aantal heeft werk gevonden en op mijn vragen antwoordt u hoeveel, zegt u geen. Misinformatie dus, heel apart. Nu vraag ik me af, lezen wij dit goed, of is dit jokken, of is dit gewoon een ernstige misser? Dank u voorzitter. Dank u wel meneer Dommel. Drommel, ik... Ja, ik kijk even rond. Zijn er nog andere spijt op tante? Nee. Dan gaat het college reageren. Er zijn verschillende portefeuillehouders, maar ik stel voor dat wethouder Bluis. Ja, dank u wel. Ja. De eerste beantwoording, ja, eerste beantwoording doen. Uh, ten eerste over uh, ambtelijke samenwerking, na december circulaires, uh, dat het veel meer geld kost en al dat soort weerspiegelingen. Het uh, zijn veel technische, want eigenlijk vraagt u technische uitleg van hoe, hoe zit het nou in elkaar. Dus in het volle zou ik graag dan ook technische vragen technisch willen beantwoorden. Want het zijn allemaal technische vragen die u stelt. Ik zal het proberen uit te leggen. Meneer Bluis, u heeft een vraag ter verduidelijking van meneer Hermsen. Nee, ik ben eigenlijk enigszins verbaasd, uh, voorzitter. Want ik meen te begrijpen dat u portefeuillehouder bent... als het gaat om de ambtelijke samenwerking nee. en niet de heer Bluis. En ik snap nee. dat die financiële beantwoording komt... maar het gaat mij ook eventjes over dat u aan de onderhandelingstafel zit... als portefeuillehouder. Nee. En daar zou ik gewoon ook een beantwoording op willen hebben. Ja, uh, die gaat u ook zeker krijgen. Maar dan van de echte portefeuillehouder... en dat is wethouder Verheij... Want die is volgens mij portefeuillehouder ambtelijke samenwerking sinds de verkiezingen. Of even daarna sinds we met een raadsbreed programma in een ander college werken. We gaan dat zo horen meneer Hermsen. Ja, ik, ik, ik, ik, ik probeer vooral vanuit de technische kant uh, het te benaderen. En dat het gewoon technische vragen zijn die u stelt over de ambtelijke samenwerking. Um, de budgetten stelt u jaarlijks de beschikking bij de begroting. Dat zijn gewoon de budgetten die ter beschikking zijn gesteld. Dus wat er in Haarlemse nood staat... u heeft te maken met uw eigen begroting, uw eigen voorjaarsnota... waarin de budgetten worden neergezet. Die budgetten heeft u goedgekeurd in 2008 voor tweede begroting 2018. En in deze najaarsnota kunt u niets anders lezen... buiten dan wat de overheveling, daar kom ik zo op terug... dat we binnen die budgetten handelen. Dus alles wat u zegt en misschien denkt te zoeken... Dat staat niet in deze, in deze najaarsnota genoemd. Ten aanzien van het transitiebudget... bent u bij de voorjaarsnota, ik denk op pagina 19-20... bent u geïnformeerd over waar de 1,1 miljoen die we nog in het budget hadden... Dat is, we hadden al 2,5 miljoen uitgegeven, hoe die besteed zou worden. Dat staat daarin in genoemd. En vervolgens komen we bij de jaarrekening daar gewoon op terug. En dan krijgt u exact uitgelegd hoe wij die budgetten gaan inzetten. Dus als u het zegt, als u het heeft over meer geld uitgeven... nee, het is allemaal binnen de budgetten die u ter beschikking... want anders zou ik met voorstellen moeten komen dat ik meer geld zou uitgeven. Daarnaast zijn er technische systemen met uren... hoe je met uren dekking enzovoort... dat is, u bent van het beleid en over uren... en hoe uren ingezet worden en hoe die techniek is. Ik wil het best een keer uitleggen hoe dat allemaal zit, maar he, u moet u richten op het beleid en op de financiële uitgaven. En die, die worden hier verwoord. En hier worden dus ook aangegeven wat wij daarvoor doen. En dat de budgetten overgeheveld worden. U leest nu, elk budget wat we vanaf nu overhevelen... we zitten in december 2018 en dat gebeurt... hé, hey, daar gaat naar spaarderlanden meer geld... of er gaat naar Haarlem meer geld. Maar... Ik zit al 30 jaar in de gemeenteraad. We doen al 30 jaar budgetoverhevelingen. Dat is gewoon onderdeel van het systeem. Dus dat het dan, wat u doet voorkomen, alsof wij allemaal extra geld naar Haarlem toewijzen, dat kunt u wel Maar dat zijn gewoon budgetten die we ter beschikking hebben gesteld. Het budget over bijvoorbeeld de omgevingsvisie is al bij de najaarsnood op pagina 10 exact aangegeven. Kunt u nagaan wat daar, hoe dat opgebouwd is. Het bestaat uit een deel, uh, een deel van, van programmakosten, het programma opstarten. En als u weet hoeveel mensen er bezig zijn met het voorbereiden daarvan, en u kunt, dan kunt u dat terugzien. Als je gaat koekelen nog op hoeveel geld de gemeente daar ter, ter beschikking voor heeft gesteld, gaat het over anderhalf miljoen, volgens mij aan programmakosten en aan heel veel andere capaciteit. En wij betalen daar steeds net die 10 procent van. U kunt het nagaan. Maar ik vind het, over, ik vind het echt technische vragen. En die, dat we dat van tevoren, en ik wil dat het best met elkaar een keer goed uitleggen... en ook de behoefte die er dan bij de gemeenteraad is om daar meer duidelijkheid over te hebben... dat wil ik best met u, met u, met u delen. Wethouder Bluis, u heeft een interruptie van meneer Hemsen. Ja, dank u wel. Um, allereerst even terugkomend, uh, meneer de voorzitter. U bent natuurlijk gewoon uh, portefeuillehouder als het gaat om het transitiebudget... Uh, mevrouw Verheij is portefeuillehouder als, als het gaat om de ambtelijke samenwerking. En de heer Bluis is de wethouder als het gaat om de financiën. Dus ik begrijp dat ik een technisch verhaal krijg. Dat begrijp ik ook echt. Maar mijn vraag is politiek van aard. En dat zit hem in het feit dat er een december circulaire is vrijgekomen bij de gemeente Haarlem. Waarin andere dingen staan dan wij hebben afgesproken in onze samenwerking. En daar wil ik uitleg over. En als u dat niet wil geven, dat kan, begrijp ik ook... maar dan gaat er waarschijnlijk iets aan de onderhandelingstafel niet goed. Dus als je, als je zeg maar, in de originele begroting van Haarlem kan kijken... in 2016, 2017, dan gaan ze uit van een, een winst. Bijna ruim 500.000 euro. En ik zie in de december circulaire van 2018 <tie> zie ik informatie... waarvan ik denk, er wordt gewoon echt ambtelijke ondersteuning gevraagd. En dat gaat, dat gaat naar ambtelijke ondersteuning niet in de schaal 12 of 13... maar dat gaat waarschijnlijk in 100 plus en hoger. Dus dat zijn gewoon bedragen die gewoon uitzonderlijk hoog zijn in dit soort situaties. Dus ik snap dat u me technische uitleg wil geven, maar dit gaat over gewoon budgetbewaking, onderhandelingen vanuit de portefeuillehouder en het overhevelen van transitiebudget, wat eigenlijk aan de raad is om te doen. Dus ik snap heel goed dat u het dan heeft over budgetoverheveling. En dan zit dan gewoon een aantal onderwerpen waarvan ik denk: nou, ja, dat is hartstikke leuk. Maar volgens mij hadden we dat al gegeven. En als we niet in de voorjaarsnota hebben opgelet als raad, dat zou heel goed kunnen. Maar ik ben niet op de hoogte van de circulaires van de gemeente Haarlem. Dan moet ik dan later dan achterkomen. En dat hoor ik dan niet via u. Dus dat is mijn politieke vraag daarin. Mocht dat gewoon niet ter beantwoording komen, dan kan ik ook niets anders doen als D66. Dat wij gewoon deze gewoon afkeuren. Het spijt me dan zeer, maar dan gaat er gewoon veel te veel geld in. En dan kunnen we een heel verhaal hebben over technisch en hoe we dat allemaal moet en over begroting. Dan hoeft u mij niet uit te leggen. Dus dat is even mijn opmerking hier. Ja, maar het blijft een technische vraag die u stelt. Nee, want, u, want u constateert iets in een, in een decembercirculaire van Haarlem, die, die, die niet aan mij is. En vervolgens confronteer ik u met de cijfers... zoals in deze najaarsnota staan. Daar staat niks over die decembercirculair genoemd. Er staan ook geen budgetoverschrijdingen genoemd. Dus, en ik wil, u, ik, ik wil u best toezeggen om dat uit te leggen... want ik wil het best uit laten zoeken. Want u hebt er er vragen over. Maar u stelt mij vanavond deze vraag. Wethouder Blaas, mevrouw eh, Keuronsson heeft een vraag ter verduidelijking. Nou, eigenlijk wel een opmerking... want ik, eh, ik heb dezelfde passage gezien in de decembernota van, eh, van, van Haarlem... En daar staat dat uh, gewoon. En dat is, het gaat namelijk over Zandvoortse zaken. Ze praten daar over Zandvoortse zaken. Dus die, wat dat betreft is wel degelijk, degelijk relevant. Dan ben ik het met, met D66 eens. Want zij stellen namelijk dat de inschatting is dat in 2018... voor een bedrag van 575.000 wordt ingehuurd... Boven de vier, bovenop de 476.000 voor inzet in Zandvoortse projecten. Die kosten en de belasting hiervan naar de Zandvoortse projecten waren niet begroot. Dit is per saldo neutraal voor de Haarlemsse begroting. De kosten voor de inzet in projecten worden niet als vaste bijdrage... in rekening gebracht bij Zandvoort, maar op basis van werkelijk inzet. Bij de najaarsnood in Zandvoort wordt de Zandvoortse begroting aangepast op de werkelijke doelbelasting... voor projecten van Haarlem en Zandvoort. Voorzitter, dat is volgens mij strijd met afspraken voor de ambtelijke samenwerking. We hebben namelijk ook te maken met een overheidvergoeding per FTE van 44.000 euro... waarin onder andere zaken als het gaat om eh, ondersteuning bij projecten... en dergelijke eh, op de basis van eh, projectmedewerkers eh, stafondersteuning zijn meegenomen. Dus dit is wel degelijk een ophoging van de kosten voor Zandvoort. Voorzitter, daar dan ook een toevoeging op. Op het moment dat wij dan straks... en ik hoorde de, de, de vraag van, van OBZ uit de monden van heer Kramer over de greksen. Op het moment dat wij natuurlijk allerlei ambtelijke ondersteuning gaan invoeren op projecten... wat dus boven het budget uitkomt... dan heb je nog wel eens kans dat die geksen straks in de rode cijfers duiken. En daar zitten wij ook niet op te wachten. Dus dan vraag ik hem dan... en u heeft het dan over techniek en dat soort zaken. Het gaat hier over politiek. Politiek over het feit dat wij afspraken hebben gemaakt... en waar u zich dan nu als college niet aan houdt. Of niet goed oplet, geen van drieën op dit moment... en zit te slaven bij de onderhandelingen. Dus dat is mijn politieke mening. En dan, ik ga echt geen discussie hebben over hoe het technisch gaat... want dat snap ik. Ik snap dat het overgeheveld wordt. Ik snap dat de portefeuille de transitiebudgetten... Uh, zomaar weggeeft aan, aan ambtelijke ondersteuning omdat het nodig is... Alleen de vraag is, is het nodig? Want we hebben daar afspraken over gemaakt. En dat zou allemaal budgetneutraal zijn. Dus wat, wat mevrouw Curents hier zegt van de VVD... is gewoon een terechte opmerking. En ik denk dat we daarin gewoon echt een probleem hebben op dit moment. Want ik kan dit niet goedkeuren op deze manier. Wij Dank u niet. wel meneer Hemsen. Het Pluis. Ja, ik, ik kan alleen nog maar, nogmaals herhalen... dat wat in deze najaarsnota staat... dat, dat is wat wij, wat, wat wij u aanbieden. En dat er in de decembernota van Haarlem een, een bepaalde... Haarlemse toelichting staat, voor zover ik kan overzien, hebben we voor dat de budgetten die wij ter beschikking stellen aan Haarlem en die wij in onze begroting hebben, ook voor de projecten toereikend zijn om dat, om dat af te dekken. En het is, in de, het is meer de techniek hoe dat afgedekt wordt, hoe, hoe dat nu wordt vastgelegd. En dat u in verwarring raakt door een december van Haarlem, dat begrijp ik. Dus ik zeg ook toe dat ik ga uitzoeken van hoe ik dat moet uitleggen. Ja, maar u geeft mij genees, eh, U geeft mij geen ge U zit me nee te schudden. maar... Wij gaan het uitzoeken voor u, dat, nee, dat, zodat we dat nee, kunnen uitleggen ik aan vind u. Het, Ik vind het wel ja. echt heel vervelend de dat MC. we het opeens hebben over verwarring. Heeren, u praat via de voorzitter. En Er had namelijk iemand anders al zijn vinger omhoog gestoken, naar